11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De troepen van de verdreven Libische leider Gaddafi hebben de waterleiding van hun bolwerk Sirte naar de hoofdstad Tripoli afgesloten. Daardoor krijgt Tripoli maar een derde van de normale hoeveelheid drinkwater. Sommige wijken hebben al drie dagen geen kraanwater meer, zegt de EU-afdeling voor noodhulp. De Libische overgangsraad heeft vrachtwagens en schepen ingezet om water naar Tripoli te brengen. Het normale leven begonnen de laatste dagen weer voorzichtig op gang te komen, maar hulpverleners zijn bang dat de toestand in Tripoli door het watertekort weer verslechtert. De overgangsraad heeft de strijders van Kadhafi in Sirte en in andere steden, die ze nog in handen hebben, een ultimatum gesteld. Uiterlijk zaterdag moeten ze zich overgeven. Daarna zullen de steden met geweld worden ingenomen, zeggen de opstandelingen. Vandaag zijn opnieuw twee auto's op de snelweg beschoten. Vanmiddag sneuvelde de achterruit van een auto op de snelweg A4... ter hoogte van Leidsendam. Vanavond werd op de A20 tussen Rotterdam en Gouda... ook een ruit uit een auto geschoten. Dat is al het 37ste geval in een paar weken tijd. De politie heeft tientallen tips binnengekregen. Niet uitgesloten wordt dat er meer dan één snelwegschutter is.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 David Honeyboy Edwards is 96 jaar geworden. Tennisters Aranska Rus heeft voor de tweede, eerste keer... de tweede ronde van de US Open bereikt. Ze deed dat door in twee sets te winnen van de russin Jelena Wesnina. De setstanden waren 6-2 en 6-4. Dan nog het weer, wolkenvelden, opklaringen... en in het noorden en westen nog een enkele bui. Het wordt vannacht 7 tot 11 graden. Morgen is het bewolkt in de noordelijke helft van het land... met lokaal een beetje regen... In het zuiden meer zon, het wordt 19 graden. De dagen erna zijn vrij zonnig, met maxima tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Wie, zoals ik, in de binnenstad van Amsterdam woont, moet niet zeuren over al die toeristen. En dat doe ik ook niet. Zelfs klungelende groepjes fietsers kan ik verdragen. Maar waarom moeten er tegenwoordig sight-sea-dubbeldekkers rondrijden en koetsjes met paarden zullen we afspreken. Dubbeldekkers in Londen, koetsjes in Wenen, scooters in Rome en fietsers in Amsterdam. Wel zo duidelijk voor al die Japanners en Amerikanen. <tied>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 Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, dit was uh, Golden Brown natuurlijk van de Stranglers uit 1982 alweer. Shell zou zich moeten terugtrekken uit Syrië, vindt een aantal partijen. Ze willen toch een maatschappelijk verantwoord ondernemen? Straks zet Hans-Andringa de zaken op een rijtje... en dan praat ik erover door met Maarten Zegers. Die woonde jaren in Damaskus... tot hij er onlangs uitgegooid werd als ongewenst vreemdeling. De snelkookpanmoord. Weet u die nog? In 1997 werd een uitgekookte schedel gevonden langs de A15. En de rest van het lichaam was ook onherkenbaar gestroopt. In 2004 pas werd die kwestie eh, opgehelderd, tenminste... Er is een hoop over te vertellen. En misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensik. Die komen zo meteen en die doken diep in die snelkooppan. Ook een gesprek met Aad Meinders, directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. Hij kreeg een groot deel van het archief van schrijfster Charlotte Mutsaers aangeboden. En dat brengt mij op de vraag: is hij altijd blij met alles wat hij krijgt? En om vijf voor twaalf ga ik zingen met Wieteke van Dort. Want kun je nog zingen? Zing dan mee. Maar eerst het nieuws van vandaag: Dinsdag 30 augustus. In, in, in, ja. in Libië zijn de opstandelingen weer verder opgerukt... naar steden in het zuiden die nog in handen zijn van Gaddafi. De Nationale Overgangsraad eist nu dat het regime zich binnen vier dagen overgeeft. Gaddafi zou nog steeds weigeren te vertrekken. Ook Shell weigert te vertrekken uit Syrië, zei de president-directeur in de Tweede Kamer. De oppositie vindt dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat...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 Politie heeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Door een onpraktisch computersysteem weten de meeste korpsen niet hoeveel wapens mensen thuis hebben liggen. En ook niet hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. Opmerkelijk, zegt een politieonderzoeker. Het kan uitmaken, Al van de Rijn heeft getoond dat de screening van mensen die uh, een wapenvergunning vragen te wensen overlaat. In Schiedam zijn alle wethouders opgestapt... vanwege het vernietigende rapport over oud-burgemeester Verver. Die vindt het trouwens belachelijk dat de wethouders zijn vertrokken. Op basis van dit rapport mag en kan dat niet. Dat is niet goed voor de mensen zelf, maar zeker niet goed voor de stad. Want, laat duidelijk zijn, zegt de opgestapte burgemeester... het rapport over machtsmisbruik staat vol onwaarheden. Dat de gemeente het bedrijf van haar zoon inhuurde bijvoorbeeld, is toeval. Ze is er gewoon ingeluisd. Ik vind dit uniek en ik schrik ervan dat dit kan in Nederland. Ik nou, ben niet de eerste hoor. Uh, nou, fijn dat u dat zegt. Uh, ik, en ik leef mee met al die mensen die dat, uh, die dat overkomen is. De burgemeester van Utrecht moet eigenlijk ook opstappen, vindt Leefbaar Utrecht. Ik zou het heel verstandig vinden als hij zo langzamerhand is wat anders ging doen. Want het gemeentebestuur heeft te weinig gedaan om een weggepest homostel te beschermen. We werden gewoon geterroriseerd door buurtjongens, zegt een van de twee. En de burgemeester deed niets. Wat ik ook wil horen, dat is dat u nu eens een keertje serieus neemt. Dat de zaak niet gebagitaliseerd wordt, dat er niet omheen gedraaid wordt. Dat deed burgemeester Wolfsen ook niet. Hij trad niet af, maar hij gaf wel toe dat instanties in Utrecht langs elkaar heen hebben gewerkt. Er is, er is geen misverstand over mogelijk. Hier, dit zijn de zaken waar je buikpijn van hebt. Op de A20 besloot iemand vanavond wel om snel te vertrekken. De snelwegschutter. Bij Nieuwekerk aan de IJssel sneuvelde weer een auto eruit. Vanmiddag was het weer raak op de A4. Verslaggevers stonden dus weer op een verlaten snelweg. RTL, RTL wist het nog wel, wel een beetje spannend te maken. Automobilisten die door het incident in de file belanden... beginnen zich zorgen te maken. Ja, je bent wat voorzichtiger. Ja, ik uh, merk het aan mezelf. Ik ben uh, veel meer bezig uh, met uh, ja, in mijn spiegels kijken. Maar een verslaggever van de regionale omroep... had niet veel inspiratie meer. En uh, ja, ook weer waarschijnlijk een slachtoffer van de snelwegschutter... Hier staan nog wel twee mannen van Rijkswaterstaat. Wat uh, zag u? Wat trof u aan? Ja, er stond een uh, persoon nou, op de vlucht met een uh, verbijtend achteruit. En toen was die Laconieke agent ook nog eens vergeten om zijn telefoon uit te zetten. En de, de, de bestuurder? Ja, hij was alleen geschrokken, maar voor de rest uh, geen probleem. Moeten we naar de volgende snelweg schudden? Ja, precies, of, uh? we gaan gewoon door. Dat was nieuws vandaag op Radio en Ja. Jan van der Putten. Ja. La lach niet, het is erg genoeg. Nou. Uh, de krant van morgen, begin, je, begin jij er maar eens mee. Ja, uh, de politie zet steeds vaker burgers in bij het oplossen van misdrijven. In 2006 gebeurde dat in ongeveer 200 zaken en vorig jaar was dat aantal verdubbeld. Het Nederlands Dagblad haalt wat uit de allereerste evaluatie van het speciale deskundigenproject van de politie. Burgers zijn deskundig op allerlei gebied. Je hebt mensen die weten alles van schoenen... Of plakband, knopen leggen of tarotkaarten. Specifieke kennis die van groot belang is bij het oplossen van zware misdrijven als moord en doodslag, verkrachting en mensenhandel. Maandag dwarrelde in Limburg de bankbiljetten over de A2 en automobilisten gingen massaal aan het rapen. En daar zaten veel eerlijke mensen bij, kennelijk het AD-meldt dat tientallen mensen hun opgeraapte geld inmiddels naar de politie hebben gebracht. Hoe is het met de plannen van premier Rutte om van de Randstad één grote provincie te maken? De hervorming zit in een in, impasse, in, in meldt de Volkskrant. Het plan lijkt zelfs van de baan. Rutte wilde Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland laten samensmelten. Maar, zegt de Volkskrant, minister Donner schiet maar niet op. Donner, van Binnenlandse Zaken, zou voor de zomer met concrete plannen komen. Maar nee dus. En Zuid-Holland zou al zijn afgehaakt. De leegstand in de detailhandel grijpt om zich heen. Er staat nu bijna 2 miljoen vierkante meter aan winkels en kantoren leeg. Over vier jaar is dat 8 miljoen vierkante meter als er niks gebeurt. Bijzonder hoogleraar marketing en distant selling van de Erasmus-universiteit... Cor Molenaar zegt dat in het Financieel Dagblad. Oorzaken van die leegstand? We kopen steeds meer via internet. Dan heb je de grootwinkelbedrijven als Gamma en Ikea... die veel spullen aanbieden voor weinig. En Molenaar weest ook op de Nike en Apple winkels. Daar spelen fabrikanten voor winkelier. Dagblad De Pers schrijft over plannen voor complete steden in een hoge toren. Twee Spaanse architecten bedachten bijvoorbeeld de Bionic Tower. Een toren van 1200 meter hoog met 300 verdiepingen. Er is plaats voor 100.000 mensen. Dan heb je het over ruimde gemeente Venlo of bijna heel Emmen. Of neem de Shimizu-pyramide. 25 wolkenkrabbers hangend in een piramideachtige constructie. Daar kunnen drie kwart miljoen mensen in. Dus dat is zowat heel Amsterdam. Wonen werken landen. Bouw, recreatie, allemaal dicht op elkaar en allemaal duurzaam. Nederland bepaalt de leeftijd van jonge asielzoekers aan de hand van botonderzoek en die methode is omstreden staat morgen in trouw. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Hammerberg, noemt het botonderzoek onvoldoende precies. Medisch specialisten buiten Nederland hebben kritiek op de methode, zegt Hammerberg. In Nederland roept de Stichting Medisch Advies Collectief dat al jaren. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, wil er niet van horen. Die gaat volgens de stichting onverstoorbaar en bijna routinematig verder met het omstreden botonderzoek. In de Telegraaf werd er helaas van een Belg die dolgraag Nederlander wil worden, maar die dat niet voor elkaar krijgt. Steven Strijkers is Vlaming. Hij is in België geboren. Hij spreekt zijn hele leven al Nederlands. Hij woont en hij werkt in de gemeente Sittard-Geleen. Maar de Nederlandse nationaliteit krijgt hij niet. Zijn schooldiploma's zijn niet goed genoeg. Hij moet eerst de naturalisatietoets afleggen. En daar heeft strijkers geen zin in. Als ik moet gaan leren voor een examen of een toets... dan zie ik er wel van af, zegt hij. En seant detail aan het verhaal... zijn twee Belgische honden hebben wel een Nederlands paspoort. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 supposed Just can't hide. Nothing but truth. Are you ready for Ja, yeah. Where We Belong was dit van Dotan, een single uitgebracht in samenwerking met Amnesty International helpt een olieboycott tegen Syrië om president Assad weg te krijgen. In de Tweede Kamer wordt daar verschillend over gedacht. Dat zal u niet verbazen. Een aantal partijen deed vandaag een beroep op olieconcern Shell... om zich terug te trekken uit Syrië. Onze politiek redacteur Hans Andriga zet de zaken op een rij. Een deel van de Tweede Kamer zegt dat olieconcern Shell... de eer aan zichzelf moet houden en zich terug moet trekken uit Syrië. Dat gaat Shell niet doen, zegt directeur Dick Benschop. We zijn daar al voor decennia. Dus dat betekent dat we ook niet zomaar weggaan. Ook niet zomaar mensen in de steek kunnen laten. We hebben daar een verantwoordelijkheid voor. Het stelt ook grenzen aan, het, aan de dingen die we kunnen doen... En de manier waarop we ons, uh, ons kunnen uitspreken. Lisbeth van Tongeren is teleurgesteld in de opstelling van Shell. Als je dan vraagt van hoe zou je dan sancties kunnen ontwerpen op energiegebied die werken. krijg je eigenlijk op alle voorstellen van. Nou, dat is niet zo te ontwerpen dat dat werkt. Het is wel zo uh, dat wij ook zeggen dat iets als sancties. en dat soort beslissingen, politieke beslissingen. ook door de internationale gemeenschap en de politiek genomen moeten worden. En dat het niet de rol van een bedrijf is of van een individueel bedrijf om iets als sancties op te leggen of te zeggen dat een regime uh, moet veranderen. Met andere woorden, um, Shell kan helemaal niks betekenen. En mijn conclusie is dan, ja, Shell wil eigenlijk ook helemaal niks betekenen in deze. Hand en broeken van de VVD. Wat goed was, is dat Shell vandaag eens heeft uitgelegd... dat er geen Shell benzine in Syrische tanks zit, wat sommige mensen wel eens beweren. Um, uh, wat goed is, is dat Shell ook heeft aangegeven wat men daar op dit moment doet en wat men niet doet. Ja, en is het uh, verdedigbaar? Uh, ik hoef zelf niet te verdedigen, daarvoor ben ik hier niet. Uh, ik ben er wel voor dat Assad daar uh, zo snel mogelijk verdwijnt... dat het ophoudt met die mensenrechten schendingen die op grote schaal plaatsvinden. Nou, als een boycott op energieniveau daaraan zou kunnen bijdragen... dan zijn wij daar geen principiële tegenstander van. Maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dat zomaar even effectief zal zijn. Dan moet het echt heel slim voor doen. Uh, zijn sancties effectief? Die vraag moet je stellen. En de andere vraag die je moet stellen is van... en die vaak gesteld wordt. Ja, maar we willen ook niet dat de bevolking onnodig... Uh, consequenties heeft van sancties of daaronder leidt. Nou, dat is natuurlijk een beetje een strijd met elkaar bij energie. Want als ze effectief zijn, dan raken ze de bevolking. Dus je moet bij energiesancties wel heel goed nadenken wat je doet. Nogmaals, we zijn er niet op uit hier vandaag om Shell te straffen... We zijn erop uit om massaat weg te krijgen. Shell is een bedrijf wat prachtige. Als je naar de website kijkt, prachtige maatschappelijk verantwoord statements. Maar als het op daden aankomt, dan blijft het toch bij... Uh, ja, wij kunnen niks en wij willen niks. Shell-directeur Benschop. Het punt is, als die sancties er komen zullen ze uitgevoerd worden op een, op, op een hele loyale manier. En de wind van de ChristenUnie. Ik vond het toch wel ontluisterend om te horen dat Shell zelf helemaal geen eigen morele afweging maakt over hetgeen wat er nu gebeurt. Als we meer dan 2000 slachtoffers hebben, het is geen overweging voor Shell om zich op een gegeven moment terug te trekken. Ik heb ook gevraagd wanneer komt de grens? En hij zegt ja, de grens komt pas op het moment dat ons eigen personeel gevaar loopt. Nou, dat vind ik nogal een egoïstische en egocentrische manier van kijken naar Syrië. Ja, in de studio Maarten Zegers, hij is schrijver, studeerde jarenlang in Damascus, Woonde er 2,5 jaar, hè? Ja. Deed anoniem verslag voor de NRC, de Standaard en de Nederlandse Radio. Werd toch ontmaskerd en vorige maand gearresteerd en het land uitgezet. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, wat denkt u, zal een stopzetting van de activiteiten van Shell in Syrië veel indruk maken op het regime? Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, Ze zijn natuurlijk al een tijdje bezig met het regime onder druk zetten... met allerlei sancties gericht tegen het regime... En tot nu toe heeft dat uh, weinig effect gehad. Want Assad gaat gewoon uh, bezig, uh, door waar hij mee bezig was. Ja. Uh, vandaag werd uh, bekend dat de Amerikaanse regering nieuwe sancties heeft opgelegd. Hè, in de vorm van het bevriezen van tegoeden van enkele Syrische kopstukken. Zou dat effect hebben? Ook niet. Want Ook niet. Assad heeft uh, duidelijk wel door dat zijn uh, hele voorbestaat afhangt uh, van het regime. Bedoel, als dit regime valt, dan, uh, dan kun je wel raden wat er met hem gaat gebeuren. Dan gaat hij of tegen de muur of hij wordt afgevoerd naar het Internationaal strafhof. En dat ziet hij natuurlijk liever niet gebeuren. Ja. Nou, ik ik uh, luister vandaag naar Petra Stine. Hè? Die was diplomaat, die, die kent u waarschijnlijk ook. Hm. Die uh, had het idee dat het wel degelijk uh, verschil zou kunnen maken... Als, uh, als, als Shell zich daar terugtrekt. Nou, Ik denk dat A. Shell... Uh... Um, qua, qua wereldspelen op de, op de olie. Of dat Syrië niet zoveel olie exporteert uh, als men uh, hier in Nederland wel denkt. Dus op dat betreft zal het niet zoveel verschil uitmaken. En in Syrië zelf, um, je kunt die bevolking dan inderdaad wel treffen. Want uh, daar zullen veel natuurlijk, natuurlijk de eerste klappen vallen. Hij zal niet uh, benzine uit de tanks uh, weghalen, maar eerst uit de busjes. En voor de dieselkacheltjes diesel die de mensen stoken in de winter. En of dat dan vervolgens weer effect heeft, nou, dat lijkt me eigenlijk niet. Want uh, ze zijn niet afhankelijk van Shell voor hun olie. Nee, nee. En ze hebben natuurlijk ook dat bondgenootschap met Iran. Waar ze genoeg diesel van kunnen krijgen. En van China, dus. Uh... Nee. Nou ja, uh, het is wel natuurlijk een blijk van solidariteit. Die hebben vandaag ook uh, internationale gemeenschap om bescherming gevraagd. Dus het zou op die manier ook niet een, uh, ja, een, een, voor hun een. een een hart onder de riem kunnen zijn. Nou, ik, ik snap wel dat de politiek in Nederland hier een gebaar wil maken. Van, ja. Want die man deugt natuurlijk niet en die terroriseert zijn eigen bevolking. Daar is iedereen het wel over eens. Ja. Maar uh, ja, en dus willen ze, Ja, wat moet je dan doen? Sancties tegen het regime? Nou, dat hebben ze gedaan. Helpt niet. De volgende stap is inderdaad een olieembargo... of een boycott en het weghalen van Shell... Ja. Ja, ze willen vooral een signaal afgeven aan, uh, aan ja, de wereld, ja. dat ze ermee bezig zijn. Maar dat zou dan meer symbolisch zijn. Nou, vindt u dat wij het sowieso wat te uh, simpel bekijken dan? Uh, ja, dat denk, dat denk ik <laughs> Je wel. In het Westen? Ja. Ja, het Westen geeft toch een bepaald beeld uh, dat uh, in Syrië vooral allemaal seculiere activisten de straat op gaan. Die democratie eisen en hervormingen willen en scheiding van machten en onafhankelijke rechtsstraat. Maar ja, zo, zo zit het toch niet helemaal in elkaar daar. En uh, uh, ze moeten ook echt gaan luisteren wat die mensen zeggen. Ze, ze roepen, we willen de val van het regime. Mm -hmm. En of dat nou enige verandering voor de NATO weg gaat brengen is zeer twijfelachtig. Want u, u schreef ook in een stuk in de NRC... dat het hele denken in, in dat zit zo in hun ziel. Dat is een illusie om te denken dat dat opeens zomaar verdwenen zou zijn. Ja, er werd al gezegd toen Bashar aan de macht kwam... van oh, een jonge vent, frisse wind, ja. nu uh, gaat het anders. Maar de dictatuur is niet een misverstand... dat je gewoon met een pennenstreek even kan uitvegen. Dat ja. is jarenlange uh, uh, structuren die daar, die daar zijn... en mm. een collectief zelfbewustzijn van de bevolking... Ja, als er een ander aan de macht komt, wordt het gewoon weer overgenomen. In een ja. andere vorm. Nee, maar die, die demonstranten. Hè? U zei van, nou, dat zijn, niet, dat zijn niet mensen zoals wij ze denken dat ze zijn. Maar wie zijn het dan wel? Nou, het zijn, het zijn twee groepen. Je ja. hebt, je hebt een, een hele grote groep van conservatieve moslims. En die zijn echt conservatief. Uh, die de straat op gaan. En die eisen vooral wraak en een val van het regime. Dan heb je een kleine groep seculiere activisten. Die maken denk ik niet uh, meer uit dan 5% van de oppositie. En die zijn uh, echt het culturele gezicht uh, van de opstand. Maar, maar die band tussen die twee groepen is eigenlijk heel klein. Ze hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Dus uh, die mensen die op televisie komen, die hebben natuurlijk een mooi verhaal. En we willen democratie en we willen uh, hervormingen. Maar wat de mensen op straat uh, denken is eigenlijk heel anders. Ja. Zou die mensen op straat, die, ook al zijn het al hele verschillende groeperingen, in staat zijn om uh, Assad ten val te brengen? Um, dat is nog even afwachten. Ik bedoel, uh, ik denk dat de meerderheid van de mensen toch wel tegen het regime zijn. En, uh, maar ze zijn niet sterk. Ik bedoel, ze demonstreren, ze gaan de straat op en ze gooien misschien met stenen en met uien. Maar uh, ze hebben geen wapens en tegen, tegen tanks en kanonnen kun je gewoon niet op. Dus uh, wat dat betreft houdt Assen het zo nog wel even vol. Ja, met uien? Gooien ze met uien? Die ze hebben met ijzeren <laughs> gegooid. Ze hebben zelfs, ik, heb zelf, ik, heb, ik heb iemand horen vertellen dat ze zelfs een gasfles uh, in een band naar veiligheidstroepen uh, hebben gerold. Dus ze lokken ook wel uit, hoor, de demonstranten. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat het regime disproportioneel optreedt, is wel duidelijk. Ja. Maar goed, uh, wie kan Assad dan wel aan? Uh, nou, dan zul je toch of moeten denken aan een buitenlandse interventie. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, of het Westen dat A, wil. En B, wat dat gedorbeleefd heeft. Militair ingrijpen. Militair ingrijpen. Mm -hmm. Want ze hebben natuurlijk al, al genoeg geld verspeeld in Libië. En uh, Syrië is echt een wespennest met al die verschillende bevolkingsgroepen en minderheden. Dat het uh, misschien wel zou uit kunnen lopen op een uh, burgeroorlog. En een andere optie is van binnenuit. Dus dat het, het leger uh, zou afsplitsen. En, uh, en zou deserteren of een, of, een, of een interne koep zou plaatsvinden. Maar daar lijkt het op, dat moment, uh, op dit moment nog niet op. We hebben wel wat berichten gehoord van uh, soldaten die gedeserteerd zouden zijn. Maar het officierenkorps en, uh, en de presidentiële garde zijn uh, nog allemaal in handen van uh, Syrië van Bashar Assad getrouwen. Ja. Dat zijn allemaal Alewieten, dus dat die zullen deserteren, die kans acht ik eigenlijk vrij klein. Toch hoor je ook uh, van mensen die overlopen naar het uh, kamp van de oppositie. Ja, die berichten heb ik ook uh, uh -huh. gelezen in Mieke. Maar het gaat volgens mij nog maar om kleine hoeveelheden en, uh, en uh, niet uh, al te hoge rangen. En, uh, en uh, de Alawiten, ja, hun lot is toch in zekere zin ook verbonden met, uh, met, met het regime. Ja. Uh, zelf, uh, nou ja, als jij Mieke zegt, dan ga ik ook jij zeggen. Uh, <laughs> je zat vorige maand zelf urenlang in een Syrische cel, hè, voordat je het land werd uitgezet. Ja, dat Was dat, uh, waren dat nog bange, bange uren? Uh, nou, in het begin, toen ze me arresteerden, toen wist ik natuurlijk niet zo goed wat, uh, wat er met me zou gebeuren. En... Uh, de officier waar ik uiteindelijk naartoe toe moest, die zag me eigenlijk eerst ook aan voor een Syriër. Dus Want dit... zie je er een beetje Syrisch uit? Ik heb een, beetje, nou, ik heb een vrij, vrij uh, donker uiterlijk. En je valt daar helemaal niet op. <laughs> nee, nee, dan dat spreekt natuurlijk ook nog Arabisch. Dus ja. die begon tegen me te schreeuwen en uh, te schelden. Toen ja. iemand hem kan vertellen van, hé, hey, die jongen is buitenlander. Ja. Dus toen, vertelde hij al van, toen, me, toen maakte hij zijn toon en zei hij van, nou, je moet het land uit. En toen dacht ik van, nou, het komt wel goed. Ja, nou het komt wel goed. Je wilde toch niet weg? Nee, ik wilde niet weg. Maar uh, nou ja, goed, ik, heb natuurlijk, ik wist natuurlijk prima waar ik mee bezig was. Met ja. het uh, schrijven van reportages voor de NRC. Ja, maar dat, dat was gewoon van een medewerker of zo, hè? Ja, maar op een gegeven moment zijn ze er toch achter gekomen. Ja. En als je dan uh, met vuur speelt, moet je niet gaan huilen als je, je vingers brandt. Nou, je lacht er nog vrolijk bij. <laughs> <laughs> nou ja, ik ben gewoon blij dat het goed is afgelopen. Ja. En, uh, en je vriendin? Want je hebt een Syrische vriendin. Ja, die zit, die zit in Wenen. Die zit in Wenen. Want die, dat was natuurlijk anders ook een beetje eng geweest... als ze je die daar, daar had achter moeten laten, of niet? Uh, ja, maar ik, ik, liever ga ik daar nou niet op in, om, uh, om haar ook te beschermen. Oké, okay, of... snap ik. Goed. Uh, maar uh, nog één vraag, dan: ben je nog wel in staat nu... om contact te leggen met mensen in Syrië? Nou, ik heb nog, ik heb nog uh, wel veel vrienden... En ik heb ook nog een bedrijfje zelfs daar. Dus oh. ik heb nog regelmatig contact met mensen, mensen in Syrië. En die houden me wel op de hoogte ja. van als er iets staat te gebeuren. Ja. Dus die sancties die, uh, zijn niet in jouw belang? Uh, nee. En ik denk uiteindelijk ook niet in het belang van, uh, nee. van de Syriërs. Maar ik, ik, dus Er is nog één ding uh, ja. uh, wat, ik, wat ik wil zeggen. En is dat we vooral uh, moeten luisteren naar wat de mensen in Syrië willen. Hè? Als je de mensen in Syrië vraagt, wil je dat het Westen ingrijpt... Ja. Dan zeggen ze allemaal nee, het is onze zaak. En zelfs die oppositie die buiten zit, is buiten. Die zijn weggegaan om een bepaalde reden. En wij, ze hebben ons laten zitten met de problemen. En nu moeten ze niet voor ons gaan bepalen wat er in Syrië moet gaan gebeuren. Nee, maar zie jij daar ook een Arabische lente in het verschiet? Nou, ik, ik denk dat we over twee jaar allemaal gaan zeggen... dat die uh, Arabische lente toch niet zo warm is geweest als we allemaal gedacht hebben. Oké, okay, nou, we zullen het zien. Dank je wel voor je komst in ieder geval. Dank je wel. Tintin, um violão. Esse amor, uma canção. Para fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar. E ter tempo para sonhar. Da janela vence o corpo af. Ik que felicidade, meu amor? Nara leao dat met corvo corcovado, weet niet wat betekent. Herinnert u het zich nog? De zogenaamde snelkookpanmoord in november 1997... waarbij de schedel van het slachtoffer uitgekookt... werd teruggevonden op een vangreel langs de A15. En dan bleek er ook nog een ander lichaam spoorloos verdwenen. Misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink van Vrij Nederland... reconstrueerden deze snelkookpanmoord in een boekje dat deze week verscheen. Hartelijk welkom allebei voor jullie komst. Uh, Harry, uh, vertel nog eens... Even over die, die gruwelijke moord. Wat was het verhaal? Voor mensen die denken: oh ja, was dat het ook alweer? In 1997 werd langs de snelweg een voorwerp gevonden. Dat bleek een schedel. Dat was al vrij gruwelijk. En toen de politie ging zoeken, vonden ze anderhalve kilometer verderop. Uh, uh, de rest van het lichaam in zeven delen gevuld. De huid was eraf gestroopt. Uh, delen ontbraken. Nou ja goed, dat was uh, een puzzel die lang, waarvan de oplossing lang op zich heeft laten wachten. Pas in 2004 is er via een getuigenverklaring helderheid in die zaak gekomen. En toen bleek dat... Uh, uh, een, een, het zijn twee Turkse broers waarvan de een de ander heeft vermoord. En met behulp van twee vrouwen. In stukken heeft gehakt en nou ja verder uh, ongein heeft uitgehaald met de lichaamsdelen en op die manier heeft geprobeerd om de moord te verhullen. Ja, ooit zo'n wekkend verhaal gehoord, Marjan? Nee, uh, en uh, het is ook een heel onwaarschijnlijk verhaal. Het doet ook denken bijvoorbeeld aan een boek als Silence of the Lambs. Yeah. Dat door die gevilde huid en het uh, grappige was dat of grappige, uh, er was een advocaat die uh, gewoon naar de verklaring keek waarin dat allemaal verteld werd. Omdat een van de mede-medeverdachten, inmiddels veroordeelde vrouwen... die, had, die uh, dit verhaal vertelde. Uh, vertelde. Ja. En dat was reden voor de, de advocaten Takuma en Harlequin... om uh, bijvoorbeeld naar de Bijenkorf te stappen... en om een snelkookpan te kopen. En eens te kijken of daar wel een hoofd in past. Ja. Ja, een beetje lastig. Nou ja. Ze konden niet een profje doen met een, met een uh, mensenschedel. Maar in ieder geval, ze vonden wel een slager bereid om, uh, een, uh, ja, om een kop af te staan. En ze wilden gewoon een aantal... Paardenkop, toch was het? Een geitenkop, een schapenkop. Schapenkop, ja. Een schapenkop. En ze wilden dus weten hoe bepaald, of de hersenen krimpen, wat er gebeurt met een tong... als je dus urenlang een uh, hoofd in een snelkookpan ja, stopt. Ja, en? Nou... Het klopt niet helemaal met uh, de feiten zoals die uh, waren weergegeven... in uh, de onderzoeken van uh, de mensen van het forensisch laboratorium. En vandaar dat zij dus vragen stelden. Ja, want dat zou betekenen dat iemand dat gewoon bedacht heeft... dat van die snelle kookpan. Daar lijkt dat het, het wel zou, een dat beetje Tenminste, dat, dat zeiden zij. Van als het niet waar is, dan is het door iemand verzonnen. Ja. En ook de manier waarop die uh, man aan zijn eind was gekomen... daar werden ook vraagtekens bij gezet door die advocaten... Toch? Dat was iemand Ja, dat, de, nou ja, hij, de, de, het slachtoffer is uh, klaarblijkelijk in het verhaal van de getuige met een hamer vermoord. Terwijl hij met uh, zijn hoofd op de grond lag. Met zijn neus in het tapijt. Ja. En als je dan kijkt naar de schedel. Ja, want zij zat op zit, zijn rug. Ja, zij zat op zijn rug en toen Twee heeft... vrouwen zaten op zijn rug. En de man en, en, de, en de hoofddader. heeft toen een, een moker of een hamer op het op half het, het, het geslagen. En ja, het bruikvlak schijnt niet te kloppen met nee. uh, nou ja, die situatie. Nou ja, het is wel uh, opvallend dat adv advocaten zich dan op zo'n manier. met waarheidsbevinding gaan bezighouden. Want dat is toch niet de, de, de taak van een advocaat, of wel? Nou ja, je ziet dat het Openbaar Ministerie. Uh, ook deskundigen inbrengt, het NRV-raadpleeg. Dus je moet wat als advocaat. Advocaat. Ja. En je krijgt ook vaak wel de gelegenheid om, uh, zoals dat heet, een contra-expertise te doen. Maar in dit geval niet. Eh, nou ja, uh, die advocaat heeft zelf de wraakingskamer gevraagd. Dat is toch ook een opvallend uh, verschijnsel. Ja, omdat hij dus uh, op het allerlaatste moment toch nog graag getuigen wilde horen. Ja. Over, want van de, de Turkse hoofdverdachte werd bijgestaan door twee dames. Eén Tamara. Zij is veroordeeld voor zeven jaar... omdat zij bekend heeft dat ze meegeholpen heeft met de, met de moord op de broer Ali. De tweede vrouw, Meryl, de ex van de hoofdverdachte, ja. is spoorloos verdwenen. En daarvan wordt ook gezegd dat de hoofdverdachte ook nog die vrouw vermoord zou hebben. Ja. En dat was dus ook reden dat de advocaten... Uh, betwisten dus dat deze man ook die vrouw vermoord zou hebben. Ja. Niet alleen dat zij niet alleen zijn broer niet vermoord zou hebben, maar ook zijn vrouw niet. Ja. En daarom dus ik, wilde het, het men. Duizelt het de luisteraars ja. nu ook, hè? Nou ja. ja, sorry. Uh, maar nee, dat geeft niet. Dat, het is gewoon niet, het, het is best een ingewikkelde zaak. En waarom dachten jullie van ja, wij willen hier toch uh, zo, een, een boekje van maken? Wij willen dit, dit, dit toch hele verhaal nog eens een keer even goed opschrijven. Nou ja, dat, dat, dat idee ontstond toen we erachter kwamen dat die advocaten zelf met proeven bezig zijn gegaan. Met die schapenkoppen. Ja. En dat is misschien wel een heel banaal idee. Want dat is natuurlijk ja. gewoon een sappig verhaal. Ja. Uh, maar daarnaast um, is het dus ook zo dat je in Nederland wil je in een strafzaak... Um, een advocaat om rotte te doen, uh, de belangen van je cliënt verdedigen. Dan moet je ver gaan. En uh, nou, ik vond de vragen die, die advo dat advocatenduo heeft gesteld bij uh, de eerdere resultaten uit het onderzoek, die vond ik volkomen terecht. Dus dan ga je zelf met schapenkoppen in de weer. Ja, en toen is het uiteindelijk in hoger beroep... Hè, was, het eigenlijk, was het heel ja. spannend, hè, dat, dat, dat, dat diende uh, afgelopen zomer. Ja. Het was heel spannend, omdat het, nou ja, het was een beetje alles of niet. Had men ja, het idee. men wilde dus graag een contra-expertise... Ja. van een onafhankelijk uh, forensisch deskundige. En dat werd, uh, niet, uh, werd niet toegestaan. En dat was reden, althans, het bleef boven de markt hangen. Het was ja. niet officieel gezegd, we doen het niet... Uh, maar men wou daar geen beslissing overnemen. En toen haalde de advocaat zoiets van... ja, die beslissing wordt op de lange baan ge gestopt. Mm -hmm. En voor we het weten wordt er een uh, vonnis uitgesproken... en kunnen wij schudden met ons verzoek. En dan komt er geen onderzoek. En zij brachten op dat moment ook nog een brief bij van die gerechtelijke ja. deskundige. Die uh, de rechters waarschuwde. dat er mogelijk sprake was van een gerechtelijke dwaling. Ja. Nou, ik heb wel eens vaker rechtszaken bijgewoond. maar zo'n brief heb ik nog nooit. Uh, horen noemen. Ja. En je zou dus verwachten dat de rechters zouden zeggen van nou, dan willen we die mevrouw wel horen waarom ze ons waarschuwt. Ja. Hè? Ik bedoel, ze hoeven nog niet eens meteen een onderzoek te doen of over te laten doen, maar je vindt wel dat je dat even die vraag zou moeten stellen. Ja. En ook dat bleef boven de markt hangen. En, hem, en dat was de reden dus ja. dat ze zeiden van ja, die rechters zijn die nou wel echt onafhankelijk? Zijn die nou wel echt nieuwsgierig? Dat was de reden voor de wraking. Ja, want jullie hebben dat boekje volgens mij ook geschreven omdat je het idee hebt van het zou wel eens kunnen zijn dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling? Of, of, of heb ik dat verkeerd ja, gedaan? Nou ja, goed, het gaat erom in een rechtszaak dat je de waarheid boven tafel hebt. Ja. Dat je als rechter nieuwsgierig bent naar wat er nu daadwerkelijk is gebeurd. Als er dan uh, uh, ideeën ontstaan, als, als er nieuwe feiten boven tafel komen, of als er deskundigen zijn die zeggen het zou best eens anders gegaan kunnen zijn, dan vind ik als rechter dat ja. je daar toch op zijn minst even bij stil moet staan. En wellicht die mensen moet uitnodigen om hun verhaal te doen. Nou ja, dat is een beetje raar. Want we hebben natuurlijk een aantal gerechtelijke dwalingen gehad. Lucia de B schiet me zo in het hoofd. Er schiet dan mijn parkmoord. Hè? Dus je zou zeggen, van het laatste wat ze willen... is de, de kans lopen om nog een keer een gerechtelijke dwaling te begaan. Ja, aan de andere kant... een rechtszaak kan je tot in de treuren door laten ja. gaan. Op een bepaald moment moeten rechters een streep trekken. Moeten ze zeggen... Tot hier. Uh, iedereen heeft zijn kans gehad. Uh, we zijn al zo lang met die zaak ja. bezig. Uh, het is mooi geweest. We hebben voldoende bewijs gezien, gehoord uh, en gekregen om een onafhankelijk ja. uh, objectief oordeel te kunnen vellen. En blijkbaar hebben ze in hun ogen dat objectieve oordeel kunnen vellen. Goed, ze hebben die man veroordeeld tot 15 jaar, maar hij gaat in cassatie. Dus, Marjan, het is eigenlijk nog niet klaar. Nee. Uh, inderdaad. Het is niet klaar. En de Hoge Raad zal moeten kijken of uh, de rechters van het hof... wel de juiste procedures hebben gevolgd om tot hun vonnis te komen. En zo niet, dan gaat de rechtszaak weer helemaal opnieuw en verder. Ja. En wat verwacht jij daarvan? Ik durf, durf er niet op te gokken, want het is een rare rechtszaak. Ja. In het begin had je het idee dat er, dat er zoveel haast was... En, ja, het, het heette snelkookpanmoord. Maar ook in het vonnis eh, wordt er ook zelf door de rechters weer aangetwijfeld... of het wel ooit in een in hoofd in de snelkookpan is gekookt. Ja. Dus, Slow cooking was het misschien wel. Ja. Ja. Maar goed, dit, dit zou dus nog een, een, een, fli, een fikse staart kunnen krijgen. Dat zou ja. kunnen. Goed, dat, dat gaan we afwachten. In ieder geval uh, hebben jullie... de. Het, het, is nu nog een, het is een beetje onbevredigend zoals het nu afloopt, hè? Maar het is wel zo als het afgelopen is tot op heden. <laughs> Oké, okay, dank, jullie, dank jullie wel Marian Huske en Harry Lensink. En dat boekje is dus deze week verschenen. En dat heet ook Te Snelkook Pan ja. ja. Dank jullie wel. star, rock and roll, in control, out of control, busy man, king of the band, from stage to stage, sell glue to your hand. Life's a ball, yet you call yourself a Just a celebrity As you are a stranger Melancholic you Yeah I recognize myself Filled with love, filling down. down, yet you are I blue. The songs you write in solitary reach the crowd, it's fluctuating. It's calling you. Vanka was dit met Melancholic You. Schrijfster Charlotte Mutsaers heeft een deel van haar archief geschonken aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Het museum krijgt onder andere brieven, persoonlijke documenten... maar ook haar schoolrapporten en tekeningen die zij als kind maakte. Ja, wat moet een museum daar nou mee? Ik ga het vragen aan Aad Meinders, directeur van het museum. Dag, meneer Meinders. Goedenavond. U krijgt het archief van Charlotte Mutsaers. Heeft zij dat aangeboden of eh, hebt u erom gevraagd? Zij heeft het ons aangeboden. We hebben het niet ex. Om gevraagd, maar het is zo dat we met Charlotte Mutsaris eigenlijk al een lange tijd een goede band onderhouden. We hebben een prachtige tentoonstelling over haar werk uh, gemaakt en in samenwerking met de Bezige Bij een, uh, een schrijversprentenboek over haar werk geschreven. En zo uh, hebben wij dat contact met Charlotte Mutsaers gekregen. Ja gaat het altijd zo of komt het... Nou nee, dat, we, we kunnen natuurlijk niet over alle auteurs die er zijn een tentoonstelling maken en, en boeken schrijven, maar het is natuurlijk wel zo dat het van belang is dat je uh, dat je een goede relatie met, uh, met schrijvers hebt. Ja, maar moet dan alles? Want nou ja, kindertekeningen, schoolrapporten, ja, je kunt je natuurlijk afvragen: moeten we die ook hebben van Charlotte Mutsaers? Nou kijk, wij zijn dan was in naam letterkundig museum een museum, maar we zijn voor een belangrijk deel ook een archief uh, dat uh, ter beschikking wordt gesteld aan allerlei onderzoekers. En uh, voor, bij archieven is het zo dat uh, een klein velletje papier dat ogenschijnlijk onbelangrijk lijkt, mm. net dat ontbrekende stukje uh, kan blijken te zijn uh, van een puzzel. Er wordt geen biografie in Nederland geschreven zonder dat het archief van het letterkundig museum uh, wordt geraadpleegd en zo'n compleet mogelijk uh, archief... Ja, waarborgt natuurlijk een, uh, een, een goede kwaliteit biografie. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar ah, je moet wel ruimte hebben. En als iedereen uh, aankomt met zijn uh, hele, weet ik veel... zijn hele meubilair, ik noem maar wat. Hier ja. is mijn bureautje waar ik dit boek aan heb geschreven. Je hebt u mijn typemachine. Wat zeg je dan? Nou, het is zo dat wij inderdaad als letterkundig museum... Uh, de voorrang geven aan de, de schriftelijke nalatenschap... en uh, Natuurlijk uh, krijg je soms, als je een schriftelijke nalatenschap uh, accepteert... er in een moeite door een, uh, een, een, een prachtig artefact bij. Hè. Beroemd is bij ons uh, de peuk van Willem Kloos. Uh, de allerlaatste uh, wilde Havana, het puntje dat hij uh, gerookt zou hebben. Dat heeft zijn weduwe uh, jarenlang bewaard en dat is met die papieren... Uh, Nalatenschap meegekomen, en uh, ja, je bewaart dat uh, ook en in een zekere zin. Zo, ik zeg zo'n peuk ook iets over. Uh, nee, dat <laughs> over begrijp zijn ik. Nee, maar als een iemand nou echt met een ontzettende hoop zooi, zal ik het dan maar even onnibbig ja. zeggen, aankomt, hè? Ja. Is het gewoon van nou kom, kom maar en wij zoeken het dan wel uit? Als er nou echt met tafeltjes en stoeltjes aankomen en met typemachines? Nee, bij, nou ja, typemachines, dat zou uh, die staan natuurlijk echt wel in, in relatie tot het schrijven. Daar kan je anders over denken. Met meubilair moet je voorzichtig zijn, uiteraard. We hebben uh, overigens wel wat uh, bureaus van uh, uh, auteurs, maar. De nadruk leggen wij toch op de archieven... juist vanwege het onderzoek waar ik het over had. Maar je kan bij een tentoonstelling, wat we natuurlijk ook heel veel doen... Uh, kan het heel mooi uitkomen om ook uh, voorwerpen van auteurs uh, te kunnen laten zien. Ja, maar machine. al die type machines? Nee, natuurlijk niet. We, dat, we, we moeten daar uh, voorzichtig in zijn. Je kan niet van elke auteur, we hebben zo'n 6.000 auteurs in ons archief, we hebben dus niet uh, 6.000 uh, schrijfmachines. Dat nee, en van wie dan wel en van wie dan niet, hè? Ja, dat is, ja, dat is een, uh, uh, <lacht> een probleem, maar we krijgen niet van elke uh, schrijver nee. dat ook aangeboden. Dat is ook, uh, nee, maar goed, neem je alles aan? Ik bedoel, Hoe, nee, hoe, hoe nee, selecteer je? Weet dat. je ja. dat? Dat, dat... Ja. is mijn nou ja, vraag. Ja, nou de, de voorrang, uh, zoals ik net zei... geven we ja. natuurlijk aan de schriftelijke nalatenschap. Ja, en het. daarnaast is daar, zijn er heel veel voorwerpen omheen. En daar kijk je kritisch naar. Is het vanuit een toonstellingse oogpunt uh, van belang? Ja. En uh, dan kan je daar zeker ja tegen zeggen. En als je nou tussen al die spullen... Want het, gaat, het is natuurlijk niet altijd geselecteerd. Soms is het allemaal nee. verhuisdozen. En, en, en, en dan moet je gaan... Lijkt me wel lekker om daar dan eens tussen te gaan snuffelen, toch? Of niet of is ja. het voor juristisch gevoel? Uh, dat, uh, dat is zeker. Maar niet tenminste is dat leuk. Uh, nee, kijk, uh, veel mensen hebben daar een wat romantisch beeld van. Dat je dozen hebt waar je de ene uh, parel na de andere aantreft. Ja. En dat is soms zo. Natuurlijk, je, je, je bent soms de, de eerste die een, een, een schitterende correspondentie uh, mag lezen. En dat geeft een heel speciaal, speciaal gevoel. Of dat je het handschrift van de mei van Gorter in handen hebt. Is dat, dat... je jou overkomen? Ik heb het handschrift van Gorter in handen. Gehad daar, dat is de mei. En ja. ja, dat is natuurlijk iets fantastisch als je, als je dat erover komt. Dus dat zijn de spannende momenten, maar voor, het, voor een ander deel is er natuurlijk ook uh, vele dozen doorgaan uh, en uh, ja, dan, dan, kom je, dan kom je niet altijd interessante nee. dingen tegen. Nee, maar ook wel dat je op een totaal onverwachte fonds bent gestuit. Ja, nou ja, ik. Uh, Helemaal onverwacht niet. Uh, Want je weet meestal wel met wie de auteur in kwestie uh, in, in, in relatie stond. Uh, maar ja, ja, er zijn natuurlijk ook wel dagboeken aangetroffen... Uh, die uh, uitvoeriger waren dan je aanvankelijk uh, dacht. Ja. Noem ze voorbeeld? Nou ja, ik hou, ik, ik hou mezelf bezig. Ik, ik hoop ooit de biografie te schrijven van Anna Blaman. En uh, ah. ik ben ooit. Een, ben ook actief uh, achter haar uh, papieren aangegaan. En uh, uit Zuid-Afrika is bijvoorbeeld de correspondentie gekomen. die ook uh, later is uitgegeven. met Marie-Louise Douda de van wie die overigens net zo mooi was als haar naam doet vermoeden. En ik wist dat zij een. haar vriendin. Een, uh, haar vriendin ja, ja. En uh, zij had een doos onder haar. Bed staan en uh, het is natuurlijk een heel speciaal moment als je die doos dan uh, op het museum krijgt en je gaat daar als eerste uh, uh, in kijken, en daar zit dan ineens uh, uh, ook een aantal dagboekbladen van uh, Anna Blaman bij waarvan ik het bestaan niet kende. Ja. Nou, dat soort dat zijn natuurlijk de hele mooie momenten. Ja, dan gaat de vlag uit. Zo is het. Ja. <laughs> Heb je nog een, een, een, een favoriete archief? Behalve nou ja, dan van Anna Blaman. Ja, nou ja, ik. Uh, wat bijzonder is. Uh, de avonden, Gerard Reven, wat een van mijn lievelingsauteurs uh, is... wij hebben dat klassieke handschrift. En dat is prachtig. Ik noemde ook al de mij van Gorter. Ja. Maar ook Mystiek Lichaam van Frans, Frans Kellendonk. En zeer recent uh, hebben wij uh, het handschrift van Ik Jan Kramer uh, verworven... waarover wij een, uh, een prachtige virtuele expositie uh, zullen gaan maken. Zeer binnenkort. En uh, ja, dat... Het, het, het, het zijn stuk voor stuk, natuurlijk, zeer klassieke uh, titels die ik noemde. Maar ook verder in de tijd terug. Hè, we, we beginnen vanaf 1750. Dus ook een. een, een wat een is werk. de oudste? Nou, ik denk dat dat een handschrift van uh, Bellamy zal zijn. Ja. Uh, en, uh, of en Rijnvis Feit. We hebben ook wel van, van Alphen uh, wat handschriften. Dus de, dat is die tweede helft, uh, 18e eeuw. En uiteraard de dames Wolf en Deken zijn ja. ook vertegenwoordigd. Maar wat natuurlijk ook zo is. Ik uh, kan me voorstellen dat je nu misschien denkt. Ja, het schoolrapport van Charlotte Mutsaert. maar misschien dat dat heel veel later dan toch ook wel weer belangrijk is. De tijd, hè? Dit doet ook wat. Dat is het. Wij, wij zeggen, wij werken voor de eeuwigheid en dat is natuurlijk uh, zo. Wij moeten proberen niet met de waan van de dag uh, mee te gaan, maar uh, ervoor te zorgen dat als het onderzoek uh, gedaan moet worden, ja. dat dat ook daadwerkelijk gedaan kan worden dankzij het feit dat die papieren er zijn. Als we we zouden afgaan op wat, ja. uh, wat in deze tijd van ja. belang is, dan kan je behoorlijk vergissen en ja. een archief moet toch wat verder kijken. Tot slot, hoeveel vierkante uh, meter heb je? Nou, het, <lacht> dat zou ik nog in, ik zei al 6000 auteurs, het gaat om, om kilometers ja. uh, papier die in depot staan en we kunnen daar een deel van laten zien en dat is fantastisch als je bij ons ja. in het Letterkundig Museum komt. Okay. dus een deel. Ja, dankjewel je ja. ja. directeur van het Letterkundig Museum. Het is vijf voor twaalf. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Zo heette de bundel schoolliedjes die voor het eerst in 1906 verscheen. Maar die de Nederlander opnieuw moet gaan inspireren... tot het behoud van schoolliedjes als cultureel erfgoed. Want komende maand komt er een lesprogramma voor leerlingen van de basisschool. En jawel, een talentontwikkelingsprogramma voor 50-plus-zangers. Nou, 50-plus, dat ben ik. En ik heb nu Wieteke van Dort aan de lijn voor een masterclass. Dag Wieteke. Hoi Mieke en ja, hi luisteraars. Ja, dat ga, je gaat masterclasses geven in schoolliedjes. Ja, dat, dat is het idee van de, de werkgroep. Het is ook leuk. er zijn al voorrondes geweest en, uh, en omdat, uh, ik treed daar regelmatig mee op met die oude liedjes. Ik heb er ook een hele mooie cd van, samen met Willem Nijhol. En ik, ik, ik hou heel veel van die liedjes. Die kan je zo mooi twee stemmig zingen en ja, dat is echt een, een prima cultureel erfgoed, vind ik. Ja, en, en voor welke lied zou mijn stem geschikt zijn? Of maakt dat helemaal niet uit? Een vaderlands lied? Ja, bijvoorbeeld. Ken jij toevallig? Waar de blanke ja. top de, de herduinen, herduinen... Zal ik meesingen? Schittert in ja, de zonnegloed. Schittert zon in zon gloed. de zonnegloed. En, en de, de Noordzee, Noordzee vriendelijk, vriendelijk bruisend smalle smal kust, begroet, begroet. Ja, ik aan het zwakke strand. strand. Ik heb u Jeugd lief, mijn Nederland. Oh, twee keer, ja. Strand. En nu ik, ik heb u lief, lief mijn, mijn Nederland. Ik heb u lief, mijn Nederland. Ja, goed gedaan. Ja, dankjewel. Eh, ook uh, geschikt voor... Uh, voor alloch allochtonen? Nou, ik denk het niet. Nee. Maar dat kan ik ze altijd wel uitleggen. Van, uh, dat is een lied. Weet je, Indische Nederlanders die dan met de boot ja. aankwamen... die gingen dat bij Ermuiden zo al zingen... En dan zag je voor het eerst de Nederlandse vlagwapperen, hoorde ik dan van de anderen. Ja. En dan gingen ze waardelankend op de duinen, schitterend in de zonnegloed, uitbundig. En dan ja. was er helemaal geen zonnegloed, alleen regen. Ja. <laughs> ja. Maar dat was toch het, het gevoel dat dat lied opwierp. Ja, en ja, wij leerden precies dezelfde liedjes op de school in ja. Indonesië, in Surabaya. Ja. Op een grote snelle heide, kent de baal De herder eenzaam de voor ons, ja. Wel zijn wit gewolde kudde, trouw bewaakt wordt door, door zijn mond. En al dwallend in zijn her, denkt de herder af hoe ver... En nou jij. Ja, nou goed, ik heb nog een hoop te leren. Dankjewel, Wieteke van Doort. Ja, dankjewel. <laughs> en succes, ja. dag. Jo, dag. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. Morgen Rob Tripp. En een letztes Glas im Steen. Dit is Radio 1.